4 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Shortrekker Victor Aan en schaatster Olga Vatkulina mogen definitief niet meedoen aan de Olympische Winterspelen. die vandaag beginnen in Zuid-Korea. Het CAS, het hoogste rechtsorgaan in de sport, heeft dat bepaald in een beroepszaak die 45 geschorste Russische sporters hadden aangespannen.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 De laatste twee IS-Beatles werden volgens Amerikaanse media vorige maand opgepakt. Dat gebeurde in het oosten van Syrië door de Syrische Democratische Strijdkrachten. En wie met de trein naar carnaval wil, kan in de reisplanner-app van de NS... tot woensdag ook de carnavalsnamen van steden gebruiken. Bijvoorbeeld in plaats van Venlo als bestemming kun je ook Jokesriek intikken. En in totaal zijn er carnavalsnamen van meer dan 100 plaatsen...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 Met Astrid de Jong. Nog een hoop vragen onbeantwoord, dus blijf vooral bellen naar 0800 1121. En natuurlijk ruimte zat voor nieuwe vragen, die je ook weer door kunt geven via 0800 1121. Belangrijkste vraag, ik mag natuurlijk geen vragen voortrekken... maar ik doe dat wel, is die vandaan. Waarom zit er in een doos eieren altijd wel één ei... waar nog een veertje op zit? Doen ze dat expres? 0800-1121. Jan die wil graag weten waarom een gemeente ertoe over kan gaan... om iemand uit te schrijven uit diezelfde gemeente. En Jos die, uh, heeft het gevoel dat zijn overleden moeder hem nog een beetje begeleidt... en vraagt zich af of meer mensen dat gevoel kennen. Mirjam die wil weten waarom de prijs van medicijnen... niet door Europa geregeld wordt in plaats van per land. 0800-1121, als je daar een idee over hebt... En Marco die vraagt zich af waarom vooral Nederlandse volkszangers zingen in heel veel noten achter elkaar. Dus oh, in plaats van oh, 0800-1121 als je daar een antwoord op kunt en wilt geven. Je mag ook altijd mailen nachtzusterapenstaartjeomroepmax.nl. Dan hoef je niet uh, tussen de bezette lijnen door te bellen. En dan bellen we jou eventjes terug als je je nummer erbij zet. Dat kan ook als je een appje stuurt via de Radio 1-app op je mobiele telefoon. En je bent meer dan welkom op Twitter of op Facebook, waar ik ook gewoon Nachtzuster heet. Of om mee te komen praten via de chat, en die vind je dan weer op www.omroepmax.nl/slash Nachtzuster. He he, hele mondvol is het iedere keer, en inmiddels is het 4 minuten over 4, en dat is traditioneel het moment dat ik een discoplaatje draai op Radio 1. Bijna nachtzuster van onderop Max. Is dit Whispers? <maannacht> Was dat op Radio 1 met It's a Laughing 0800? 1121 is het nummer dat je kunt gebruiken als je mee wilt praten. Kees. Ja. Hi. Met Kees. Dag Astrid. Zeg ja, het eens. De mevrouw, de mevrouw voor het nieuws die heeft uh, eigenlijk het antwoord al gegeven als het om de tekstverwerkingprogramma's uh, ging. He. Uh, en dat is ben je een kwartier aan het wachten. Uh, nou, ik denk nog iets langer, maar dat geeft niet. Uh, Wordstar was inderdaad het eerste tekstverwerkingsprogramma. Bij ons werd op kantoor in 1984 de personal computer uitgerold. Toen nog van IBM. En uh, die waren nog stand alone, want er was nog geen internet. Maar er werden bij ons uh, veel brieven geschreven. En uh, dat was natuurlijk uh, voor ons een... Uh, ja, een enorme comfortverhoging. Want je hoefde geen concepten meer uit te schrijven met de hand... en die bij de tikkamer af te leveren. Maar dat was uh, inderdaad uh, Wordstar. En uh, uh, daarna kwam uh, ook bij ons uh, WordPerfect. En daarna weer Word. Je uh, hebt daar <lacht> niet zoveel uh, uh, aan toe te voegen. Alleen uh, ja, als je er zo aan terugdenkt... Uh, je wilde natuurlijk zelf ook een computer hebben. Nou, je betaalde in die tijdje een breuk. Uh, ik had zo'n transportable uh, corona, die was ook goed aan het gewicht en die, die kostte 6.000 gulden, dus uh, dat is veel geld. En een matrixprintertje, dat je dus een heel bescheiden drukbeeld, kostte 1.200 gulden, maar ja goed, dan was je voor je tekst geautomatiseerd. Je kan je toch niet voorstellen hoe blij je dan nog was, hè? Uh, ja, ja, dat was natuurlijk het toonbeeld der vooruitgang, dat was het ook. En mijn broer was daar heel vroeg bij, bij die dingen. En die zat dan op zolder en dan moest er ergens een cassettebandje in... en dan hoorde je hem een half uur... Ja, ja, ja. En dan was hij heel blij dat hij een computer had. Ja, ja, ja. Dat is, uh, en, en dan leerde hij mij hoe ik op, over het hele scherm Astrid kon zetten dachten we, wow. <laughs> Terwijl nu kun je gewoon jezelf naast Oprah Winfrey photoshoppen. Maar toen was je blij als er gewoon het hele scherm vol stond met Astrid. Ja, ja, ja. Nee, dat, ik, ik, ik herinner me dat, dat soort dingen nog wel vaag. Ja. Nee, maar het was, het, was wel, het was natuurlijk een groot genoegen toen dat kwam. En het betekende bij ons op kantoor dat wat wij dan noemden de tik. Dat was de tijdkamer. Nou, ik denk toch dat daar gauw acht typisten zaten. Ja. Uh, ja, die, uh, die werden dus langzaam maar zeker uh, opgedoekt. Ach ja. Dat, uh, wat moesten die gaan doen dan? Ja, dat, die, die waren toch over het algemeen wat oudere dames. Dus dat ging zo langzaam maar zeker. Ja, ja. Uh, <laughs> uh, verdwenen die uit beeld. Maar ja, er, verdwenen ook, er is door de jaren heen ook wel een ander kwaliteitsaspect verdwenen. Dat is de call. We hadden collationistes, Die keken dus de tekst na of het goed Nederlands was. En, ja, als je kijkt of er fouten, typfouten in zitten, dan kun je meteen ook checken of het allemaal talig wel. Uh... Ja, maar het ging natuurlijk ook om de zinsbouw en zo. Wat ook een huidige computer er niet uithaalt. Nee. Uh, nee. Of, het, of iets een logisch verhaal is. Of het uh, uh, goed begrepen kan worden. En, ja. Uh, maar dat, is, uh, dat fenomeen uh, bestaat ook niet meer. Nee, nee, nou ja. Daar zijn we ook weer aan gewend. Want inmiddels uh, schrijven we even gewoon als twee f'en En... en uh... F's, F n, F n. Ja, ja, nou ja, als het een beetje formele brief is... doe je dat toch nog niet, denk ik. Nee, dat is waar. Die schrijf ja, ik niet zo vaak. Nee. Dat, <laughs> uh. Nou, dankjewel dat je er toch even was, Kees. Nou, uh, graag gedaan en uh, succes met het programma. Verder. Ik hoop toch dat er een moment komt dat ik gewoon aan het einde van dit programma... het in, uh, het in geschreven woord uh, ergens weer terug kan lezen. Dat het vanzelf gaat. Volgens mij kan dat. Hè. Er zijn spraakprogramma's. Ja, maar om het dan, dan allemaal uh, precies helemaal... want ik heb dat wel eens geprobeerd... maar dan, uh, dan is het zeg maar niet een correcte weerspiegeling... van wat er daadwerkelijk gebeurd is. Nee, dat klopt. Je nog moet er niet. echt ook nog goed naar kijken. Je moet het nog collationeren. Ja, er komt weer een functie vrij. Nou, dank ja, je nee. wel, Kees. Oké, okay, dag Astrid. Dag, goedenacht. 0800 1121 natuurlijk. Marty. Ja, goeienacht. Goeienacht. Ik heb uh, de radio altijd in de achtergrond aan als ik op bed lig. En uh, ik uh, kwam opeens uh, terug en ik hoorde die, uh, die man met dat, uh, met dat zingen. Ja. En, uh, nou weet ik niet hoe het dat in het zingen heet. Maar ik weet wel, uh, we hadden vroeger thuis een elektrisch orgel... En dan noemden ze dat Leslie. Oh? En wie is Sorry. Leslie? Nou nee, dat, dat, dat noemden ze zo als je een toets, uh, dat heette een Leslie. En als je die inschakelde, dan kreeg je dus ook zo'n, uh, zo'n geluid dat uh, een beetje een frequentie omlaag en omhoog ging. oh Dat was een, uh, zeg maar zo'n zo soort uh, cilinder die in het orgel zit. En ik heb het toevallig een keer bij iemand gezien. En er zit dan een of meerdere gaten in en dat draait rond. En dan krijg je daar effect op een of andere manier. Hoe het precies werkt weet ik niet, maar ik heb het toevallig een keer dat binnenwerking een keer mogen zien. En dat gebruikte je dan voor de lol? Ja, dat, dat kon je gewoon als je orgel de melodie speelde, kon je dat inzetten. Dus dan kon je dat, dat effect een beetje nabootsen, zeg maar. Maar dan uh, meer gewoon, uh, ja, geen stemmen natuurlijk, maar wel in de muziek, zeg maar. Dan denk ik dus dat die zangers dat ook doen, om gewoon voor lol... dat ze gewoon denken, ja, dit instrument kan het allemaal, laat ik het ook doen. Ja, nou ja, goed, hier in Nederland is dat dan misschien wat minder gebruikelijk. Maar ik heb wel een tip voor die man. Hij mag wel eens proberen, als je hele goede condities zijn... dan kun je meestal uh, uh, dadelijk over een paar maanden, rond mei... dan heb je dat meestal, heb je hele goede condities in de eter moet hij maar eens afstemmen op 89.4. En als hij heel veel geluk heeft... Ik heb dat uh, een jaar of zes, zeven geleden in reeks had ik toen. Heb ik dat geluk een maand of negen gehad. Toen kon ik de zender Boom Boom Radio, die zit in Beograat, die kon ik ontvangen. <lacht> en als hij daar eens uh, een dagje naar luistert... dan hoort hij dat daar heel veel muziek van uh, de, zeg maar die aard van zingen waar hij het over heeft... dat hij daar heel veel wordt gebruikt. Wat leuk... Ja. ja. Nou, nou, nou we, we gaan, we gaan nog, allemaal uh, ja. alleen nog op donderdagnacht... gewoon nachtzuster en de rest van de week Boem Radio. Ja, nou ja, mocht je het de eten niet ontvangen... er is ook een app uh, en dan moet je schrijven als B-U-M... en dan nog een keer B-U-M. Oh, uh, Bum In schrift uh, ziet er dat nog net iets anders uit. Als je dat intikt, uh, Boem Radio... Dus B U M B-U-M en een radio, dan komt er dat wel uit. Dan uh, dat kan hij via internet kan hij ook uh, krijgen. En dan loopt hij dan een minuutje achter of zo. <laughs> ja, wel... maar daar merk je niks van. Ja, nee. ja uh, je merkt als het nieuws is dan want ik merk het wel, ik heb hier ook uh, de Hongaarse zenders er wel eens op. Onder andere de Danko radio, waar ik kan nog alles op zitten. En dan merk ik inderdaad wel dat je wel net iets later is. Nou, euh, euh, dankjewel. Oké. Okay. <laughs> Bedankt hè, Marty. Jo, graag gedaan. Doei. Hoi. hoi. Karim. Goedenacht, Astrid. Hi. Hoi. Oh, ja, uh, ja, ik heb een vraag eigenlijk. Nou, kom maar door. Ja. Nou, ik heb uh, tijdens je terug uh, heb ik twee boetes uh, binnengekregen. Nee. Verkeerdes Ja. <laughs> Wat heb je gedaan? Nou ja, eigenlijk uh, uh, stond uh, de reden op de boetes omdat ik door uh, rood zou hebben gereden en ook uh, verkeerd volgesorteerd. Uh, ik neem aan dat ik uh, door het rood ben gereden, terwijl ik in de rechterkant stond en daar doorgeschoten naar de rechtdoor ben gereden. Maar ik weet niet eigenlijk hoe dat echt zo waar is. Dus ik, mijn vraag is eigenlijk, hoe kan ik dat achterhalen? Want uh, het was ook een beetje vaag. In die brief stond uh, die, die boets zijn dus uh, even hoog. 200 nog wat. Oh. En uh, ja, dat is best wel hoog. Dus vandaar. En uh, stond ook dat, uh, ja, dat door uh, de mobiele eenheid uh, Rijnmond, uh, Rotterdam, terwijl de locatie waar ik op dit moment op het moment van de boete zelf in Breda was. Dus ja, het zou, het zou kunnen, maar waarom ben ik ook niet eventueel aangehouden? Uh, van, hey, uh, of ik ben maar achteraan gekomen uh, gegaan en uh, van uh, meneer, je hebt uh, dit en dit gedaan. Dat is ook niet gebeurd. Dus dat is eigenlijk, denk ik denk van ja, en op die weg waar, uh, waar ik die boete heb gekregen, uh, yeah, uh, ik, daar uh, zie ik nooit een, een flitspaal of zo. Eventueel als ik dat echt heb gedaan. Uh, dus ik weet niet. Ja, ik, uh, yeah, ik, ik kan mezelf ook niet herinneren dat ik dat echt heb gedaan. Dus dat is mijn vraagteken. Ja, dat het is, het is wel een dingetje. Want ik kreeg laatst ook, ja. of laatst wel best wel lang geleden... kreeg ik ook een bekeuring dat ik door rood was gereden. En toen denk ik, nou, dat moet ik dan oprecht ja. niet gemerkt hebben. En dat is best zorgelijk. Ja. Dat je ja, van jezelf ja. gaat denken, ik rijd dus door rode stoplichten. Want ik kan, kan me echt niet voorstellen. Maar het is nog erger als je het niet merkt. Want als je het expres nee, doet, dan de... doe je het in ieder geval nog bewust. Maar als je onbewust door rode ja. stoplichten rijdt... Dus dan denk je ja, ook. Nee. Ja, het is dus, niet, dat is dus niet. Nergens kunnen ze dat bewijzen of zo. Of kun je altijd. Nee, maar dat is de, ja, volgens mij wel. Want stel voor. Uh, ik heb wel eens, wel, eens, uh, ja, wel eens ooit al een gehad. Ik heb daar wel opgevraagd, uh, Gewoon. Uh, als je dan een flitspaal boete uh, krijgt. Kun je dat gewoon vragen. En dan krijg je een foto van je eigen uh, auto. Dat hij echt over het uh, ja, ja, maar dat is met een flitspaal. Maar als een politieagent ja, jou um, ja. inderdaad bekeurt. Ja. Dan is er geen bewijs. Weet ik eigenlijk niet. 0800 1121. Ja, ja Toch? Dus daarom. Dus waarom ja. Niet, ja. Waarom hebben ze hem niet aangehouden? Want blijkbaar hebben ze mij twee boeten. en oh ja en of dat mogelijk is om mij twee boeten op dat tijdstip te geven. En waarom zijn ze even hoog? Stel voor ik heb voor het roosteren, heb ik uh, de feit die kost 200 euro, nog zeg maar. En is dat verkeerd kort sorteren kost dat ook even hoog? Dus ik snap dat ook eigenlijk niet. Ja, ik... uh, waar kun je dat ook terugzien, die prijzen? En, uh... <laughs> waar kun je de? Kun je de kosten, een kostenoverzicht voor de aanschaf oh, ja, van een ja, boete? Ja, ja, sorry. ja. Oh ja, sorry, wacht ja. even. We maken een aparte <laughs> vraag van de prijslijst. Ja, die ja, is er sorry. volgens mij wel hoor. Want ik ben er ook altijd wel benieuwd naar. Boetes. Ja. Oké. Okay. Nee, maar dat is dus wat me echt is. Kijk, als een mobiele eenheid voor uh, Rijmond, dus Rotterdam, terwijl in Breda uh, locaties van het gebeurtenis. Uh, Oké, okay, dat zou even wel kunnen. Uh, Rotterdam-Breda is niet veel uit elkaar. Maar uh, het mobiele eenheid waarom op die tijd, zitten, waarom hebben ze me niet aangehouden of uh, achter me aangegaan van, want ik heb helemaal, ja, zoveel dat eventueel dat hebben gedaan, maar ik heb helemaal maar niet gemerkt en ook niet. Dan dacht ik, oh ja, de politie achter mij die, die had mij toch moeten aanhouden. En zei, meneer, je hebt dit en dit gedaan. En dat en weet ik niet. Of ze verplicht zijn je altijd aan... Dat weet ik dus ook niet. 0800-1121. En, en, en um, als je nou getankt hebt, dan kun je ook bewijzen... dat je niet daar was op dat moment... Ja, nee, want die, die weg waar het om gaat, ik rij die, daar rij ik wel, wel, wel, wel ja, vaker langs soms om het te zeggen. Het, kan, het zou kunnen dat ik dat heb gedaan. Ik zeg, ik ontken het niet of wat dan ook. Maar ik wil wel weten, zeker weten van dat het echt zo is. En ja, heeft het wel zin om in beroep te gaan? Want ja, ik heb helemaal geen bewijs. Ik kan me echt niet herinneren dat, uh, dat ik dat echt heb gedaan. Dus dat is eigenlijk mijn vraag. En ja. De hoogte ook van de boete. Waarom is het even twee boetes op hetzelfde tijdstip, of dat mag? En eventueel ook hetzelfde ja, prijs. Of uh, zeg je dat? Hoogte. Hé hey Karim. Ja? Zo rond uh, 20 over 4 wil ik altijd gewoon een plaatje draaien. Dat is zeg maar het moment dat ja. ik een plaatje ga draaien. Ja. En ik probeer ja. altijd het plaatje een beetje aan te dus slu laten sluiten bij het onderwerp. Dus ik, ja. ik check even. Het gaat over autorijden, dit gesprek. Het ja. gaat over ja, autorijden. Ja. Mooi. Yes, yeah. Dankjewel, Karim. Ja, bedankt. Hè. Ja, voor het Dank je hebt een super programma. Dankjewel. Dag. 0800 1121. En het is ongelooflijk februari. En Chris Ria zit alweer in de auto. Hoor. Driving home for Christmas. I'm driving home for Christmas. I can't wait to see those faces I'm driving home for Christmas Home for Christmas. Ik krijg ondertussen, uh, volgens mij zag ik het in de chat voorbij komen. Dan weet ik even niet wie ik daarvoor de credits moet geven. Maar iemand zegt, is het wel een echte boete? Is het niet spam? Dus moet je wel eventjes goed checken dat je niet naar een onbekend rekeningnummer gewoon van alles aan het overmaken bent. Maar Karim die vraagt zich dus af hoe kan het dat hij ergens opeens een boete heeft gekregen voor door rood licht rijden en voor uh, verkeerd uh, voorsorteren. Dat de uh, boetes even hoog zijn, dus waar kan hij terug zijn of uh, terugzien of dat wel uh, klopt. En waarom is die niet aangehouden? 0800-1121. Nou, als je een beetje verstand van boetes hebt. Dan heb ik natuurlijk niet, hè? Nee. Gerard. Hallo. Ja, ik ook, ook geen verstand van boetes. Nee, maar er, er is een over gezegd al over dat Word en uh, die computers met die tekstenwerkers. Ja. Ik. Uh, maar eind jaren zeventig had ik al, kon ik al een uh, grote computer op de kop tikken en die had nog acht inschrijven. Wat had die voor schrijven? Acht inschrijven. Dat dus waren oh, Die ja. harde uh, kartonnen dingetjes, maar dan hele grote ook nog. En de, toen had je inderdaad al Wordsta. Wauw. En de, de, de, Toen had je ook nog geen DOS, dat heette toen nog CPM, de voorloper van DOS. Dus zo oud was dat ding. Ja, later is er ook een word Perfect er zo bijgekomen, Maar dat word staat, dat was inderdaad wel uh, de eerste. Nou, uh, volgens mij kunnen we concluderen dat toch nog een hoop mensen... in hun uh, herinnering best nog wel weten hoe dat gegaan is toen met die tekstverwerkers. Ja, ja dat, <lacht> uh, dat zeker. En die, die computer was een hele grote kast met uh, twee uh, schijven erin. Eén voor het geheugen en ander, uh, daar stond de daar stonden de tekst op. En uh, ja, dat ding kostte toen nieuw 25.000 gulden. Oh. En die kon ik toen voor 150 gulden kopen. Oh, dat is nog eens een bij, koopje. Bij, ja, bij mijn werk, Ja, want dat ding is later naar uh, een archief in Den Haag gegaan. Omdat ze daar allerlei uh, bestanden hadden liggen. die ze niet meer konden lezen. En dat kon ze nog wel op die. Ja, nou dan. Met, de, de, ja. Ja, dan, dan, ja dat, uh... je kunt, maar zo'n grote computer... Die kon je ook niet 1, 2, 3... even bij het grof vuil zetten, natuurlijk. Nee, nee, nee. het was ook een heel zwaar ding. en uh, ja, er uh, zo'n tekst uh, op zo'n... Uh... Machine bij, daar kon je het op zo'n matrixprinter was dat. Ja. Ook hele groot, de hele tafel nam het in beslag. Ja. Maar, maar, maar mijn kinderen waren nog jong en nou naar de bibliotheek boeken halen, want je kon ook zelf wat programmeren. Nou, de jongste is nog uh, programmeur bij Philips. Dus, oh, uh, kijk! Dus die is daar het helemaal te pakken. Ja, en hoe oud is die jongste? Nou, oh, die is nou al in de veertig. Ja, dat is <laughs> ja, ja. Ja, dus geen jongetje maar. meer. Nee, nee, nee, nee. nee. <laughs> maar die, maar dat, dat was de... Ja, het begint met de tekstverwerking. Dat ja, ja. En, ja. en te later kwam uh, WordPerfect. En ik gebruik zelf altijd nog WordPerfect. Want het is nog wel in handel. Maar in Nederland ge gebruikt iedereen Word. Ja, Dan, ik vind uh, als je het uitspreekt als WordPerfect... dat je het ook gewoon moet blijven gebruiken. Ja, de ja. Norden, ik, maar je mag geen reclame, maar dat werkt veel prettiger. Je hebt een onderwaterscherm waar je ook veel makkelijker correcties kunt toepassen. En ik komt nog wel eens in Canada, daar gebruikt iedereen WordPerfect. perfect Ja. Dus het is er gewoon een verkooppraatje geweest, hè? Nou ja, het is natuurlijk... Uh, soms, moet je, je kun, soms moet je met de tijd meegaan en soms blijven dingen gewoon ook in waarde houden. Als je er fijn mee werkt en je werkt er alleen mee. Of alleen met mensen die ja, er ook nou, mee kunnen werken. Ik maakte ook altijd een uh, tijdschrift op voor uh, genealogie. En dat deed ik ook altijd in Word Perfect. Want dat ja, vond ik altijd veel prettiger werken. En dan, en dan het, het floppy ik... zeker bij de buren door de brievenbus? Nee. <lacht> ja, tegenwoordig gaat het per mail, hè? Oh, gelukkig. Ja, gelukkig. <lacht> maar, nee, maar die, uh, die floppy's, uh, nou, die bleven ook niet lang goed. Nee, later die, daar die weet ik ook treinen, alles die van. Die vijf, vijf inch hadden kartonnen en later kwamen die... Uh, die, die skettes. Ja. ja. Maar de, ja, die 18 inzetbare de voorlopers. Ja. Nou. Maar WordStar, ja, dat was de eerste tekst En die eerste computer van jou, waar is die uiteindelijk heen gegaan? Naar het archief in Den Haag. Ach, echt? Ja, want die hadden uh, nog best. Oh, oh ja, dat, is, oh, dat met, vertelde je Die geen computer meer die ja. konden lezen. Oh ja. Oh, ik dacht dat die daar gewoon stond. Zoals een soort uh, museumstuk. Nou, dan weet ik niet wat ze er later mee gedaan hebben. Want het is inmiddels ook al uh, zo'n 25, 30 jaar geleden... dat het ding daarheen is gegaan. Nou, Gerard, dank je wel voor je ervaring. Oké. Okay. Bedankt. Verder, Yo, doeg. doeg. 0800-1121. Wim. Ja, goedenacht. O, oh, wacht even. Ik zet je iets zachter. Ja. Ja, ja, ja, ja. <laughs> Ik zet je iets zachter. Ja, zeg het eens, Wim. Uh, ik heb een uh, vraag. Ik word uh, de afgelopen weken lastiggevallen met brieven, facturen over telefoongebruik. En uh, dat is een. Er staan grote letters boven de brief. RMS. Uh, de eerste brieven kreeg ik uh, een maand geleden. Daar moest ik uh, 90 euro overmaken. En uh, dat waren er dan twee omdat het van twee telefoonnummers waren. En nu kreeg ik gisteravond, kreeg ik gistermiddag, kreeg ik weer twee brieven. Is het verhoogd van 90 naar 135. En als ik niet binnen een bepaald termijn betaald... Dan uh, gaan de gevolgen zijn dan voor mij. En ja, noem maar op. Uh, ik heb een, een buurman die is nogal... Uh, ja, die kan beter met computer en dergelijke omgaan. Ik niet meer, want ik heb een narigheid gehad met mijn gezondheid. Maar in ieder geval, die heeft hier en daar geïnformeerd om kort te gaan. Ook uh, gemeld bij de politie. En die praten dan net zo makkelijk van... Ja, uh, uh, daar moet u niet op reageren. En zo. Maar nu zag ik van de week een programma. Ik geloof dat het bij naopsporing verzocht was of zoiets. En daar worden heel veel mensen worden belast. Met ook soortgelijke brieven. En nou is het mijn de vraag wat zou ik hier nou het beste mee kunnen doen? Ik heb mijn provider gebeld, tenminste dat heeft ook die meneer gedaan... die naast me woont, en die weet er nergens van. Maar die twee nummers die erop staan, die komen wel overeen met mijn uh, mobiel. Ik heb een heel klein mobieltje in geval van nood... als er met mij iets aan de hand is. Dus ik doe er verder niks mee, ik mail er niet mee, niks. Alleen in geval van nood bellen en dan mijn 010... Telefoonnummer Die staat weer op die andere brief. Dus ja, uh, een vraag aan je. Misschien heb je er meer uh, mensen die daarover gebeld hebben... of wat dan ook. Maar ik zit er eigenlijk een klein beetje mee, eerlijk gezegd. Maar Wim, waarom gooi je die brieven niet gewoon weg? Nee, ik bewaard ze. Maar waarom? Of eventueel, want... Uh, die bekende meneer dan van mij die gebeld heeft naar... Uh, want to, ik zag uh, ook bij hem op de computer, want ik was bij hem... en er stond een heel programma over dat gebeuren waar ik het nu over heb. Ja. En er staat op, uh, uh, ja, er, er zijn mensen bij die gaan betalen. En uh, weet je wat nou het gekke is... Het is voor mij is het gek, want ik, ik heb er helemaal geen behoefte aan. Het gaat over uh, sekstelefoonsgesprekken. Oh. En uh, daar haken hun waarschijnlijk op in. En er zijn natuurlijk mensen, nou dat maakt niet uit. Het is ieder zijn vrije wil om eens een keertje te toetsen waar die uh, uh, wat Bim, er op de hand is op de wereld. Bim, ik stuur je even zeg maar, zeg maar weer richting de vraag. Want waarom gooi je de brieven niet gewoon weg? Weggooien? Ja. Ja, uh, kijk, ik, ik hou het als een soort bewijs. Want uh, waar ik er net nog ook over had met die buurman, hij zegt als ze nou weer binnen dan ga ik naar dat uh, wat, wat ook op de computer staat, daar een programma op dat daar nog meer mensen mee belast worden en la lastiggevallen. En dan kun je eventueel daar naartoe bellen om wat je dan het beste kan doen. Maar uh, in zeker geen... Uh, niet, niet betalen uiteraard, dat doe ik toch niet. Maar uh, ik vraag me af... Uh, hoe ver strekt dat? Hoe ver kunnen die lui gaan? Want het is... Uit Tsjechisch keien. Er staat ook geen nummer op van hun om daar naartoe te bellen. Maar over... oké, okay, Wim... Als jij... ja, je reageert ernieuw, weet je wel? ja, maar als je de politie hebt gebeld en je hebt je provider gebeld... en die zeggen ja? allebei van het is, uh, het is een oplichtingstoestand... Ja. dan ja, gooi dat, je het toch dat, gewoon dat weg. We min of meer. Want gistermiddag ben ik ook nog even naar de... ABN-bank gegaan om te vragen van... is er iets afgeschreven? Want dat kan ik zelf ook niet meer. Uh, uh, ja, die hebt mensen die kunnen heel hun... Uh, hebben en houden kunnen ze dan op die... op, uh, op zo'n iPhone, hoe weet ik hoe dat... Uh, maar ik kan dat niet meer. Want ik maar, heb... maar Wim... Sorry, ja? ik, ben, ik ben misschien echt heel naïef. Hoor. Mensen kunnen bellen naar 0800-1121... met betere oplossingen... Ja. Maar ik krijg, ik krijg zo vaak mailtjes dat ik, uh, dat ik mijn dingen in moet toetsen voor de ABN AMRO. Of dat ik, uh, of dat ik uh, geld moet overmaken voor uh, uh, een of andere speciale leuke sokken die ik helemaal niet gekocht heb. Ja. Ik gooi het gewoon weg. Ja, maar nou, weet je wat ik eigenlijk... Uh, uh, het, het, het is uh, voor mij, voor 99% is het mafiosa gebeuren. Want uh, dat, dat, dat voel ik gewoon aan. Het is een, uh, in Tsjechoslowakije hebben we allemaal van dat uh, soort dingen. Die dat hoorde ik ook van, uh, van, een, van iemand hier uit de buurt. En die zei van, uh, ja, dat, die gassen die, uh, die willen je daarmee uh, onder druk zetten. En dan, als jij dan gaat betalen, dan uh, vinden ze dat prachtig natuurlijk. Ja, nee, maar dat, ik bedoel, je kunt het ze ja, wel verwijten... maar eigenlijk, weet je, dat ze het proberen ja, als je... het soms werkt. En, en uh, dan moet je, moet je inderdaad de politie uh, doorgeven... en je moet even checken of je niet echt iets erg want als... Weet ik veel, als je telefoon is uh, gehackt of als je computer ja. is gehackt... en iemand is op jouw kost aan het bellen, is een ander verhaal. Maar als je dat allemaal gecheckt hebt en je weet dat het een onzinrekening is... dan gooi je hem toch ja, gewoon weg? Ja, dat maar je hebt toch het gevoel dat je... ja, je weet niet... Uh, van die dat het nog gevolgen je, uh, ook kan hebben. Komen, wat dan ook. Maar bovenaan de brief, staan met grote letters... R.M.S. Ja. En uh, ik was bij de ABN-bank gisterenmiddag uh, en die zei: Ja, ik. Ik, ik het niet. Uh, Reageer er maar nu op, maar ik kan het niet. Uh, ik kon het niet uitbrengen. Ik kan het niet ontcijferen. Nou, ik Zo, zeg: ik met, uh, zeg Wim, bepaalde... Wim, Wim, Wim, ja. Wim. Want we kunnen er eindeloos over uh, discussiëren, maar. Uh, nou, it, Laten we gewoon zeggen 0800 1121. Want misschien kun je wel gewoon aangifte doen, zodat andere mensen niet de dupe worden. Maar ik zou zeggen: als je weet dat het oplichterij is, gewoon weggooien. Maar goed, dat heb ja. ik nu al een paar keer gezegd, dat ben je niet met me ja, eens. Ja, zeker. Nou, ik, dus... uh, ik denk er sterk over om dat te doen. In ieder nope. geval, uh, wat, het, wat mijn, uh, mijn buurman gedaan heeft, die heeft wel de eerste keer toen ik die brieven kreeg, een aanklacht ingediend. En als dat geregistreerd zou, nou, dan vind ik het uh, bij deze prima. Precies. Maar ik vind fijn dat je even de tijd genomen hebt voor mm. me. Oh. En, uh, nou, misschien belt er mijn, nog iemand uh, met een beter advies. Misschien zijn en dan nog, uh, kun je nog een belangenvereniging tegen dit soort nare brieven of zo ergens vinden. 0800. Ja, Wim? De Wim? Wim, ja. ik geef nog even het nummer. Want misschien zijn er mensen die nu voor het eerst luisteren. die denken: Oh, ik weet dat wel. Die kunnen bellen naar 0800 1121. En uh, misschien dat die je nog een beetje verder kunnen helpen. Ja, ja. ja? Heel lief van je. Oké, okay, goeienacht nog, Wim. En uh, jij ook, hè? Bedankt hoor. Niet maar te druk maken. Ik luister ik. Ja, fijn, hoi. Doei. hoi. Dag. Henk. Hallo, Alfred. Dag, Henk. moet je eens luisteren. Dat doe ja. je natuurlijk ook. Ja, ik doe mijn best. Het, het gaat me om die donor. Daar zijn ze nog al zes weken mee aan het kloot, hè? Ja. Aan klauteren, ik bedoel, iedereen doet wat Mee zeer. bezig. Maar, ja. Mee bezig, hè? Ja. Maar er zijn zoveel katholieke mensen. Gelovigen ook, hè? Die laten zich gaan zo ruim 4 miljoen. Laten 1 miljoen die echt christelijk is, en goed katholiek is, die weet toch dat je ziel naar de hemel gaat. Dat, je wie, ja. dat wie naar de hemel? Oh, je ziel, Ja. Ziel, ziel. Ja, ja, je ik ziel jeug. gaat naar de hemel. Je gaat naar ja. Jezus. Je ja. gaat naar oh, de ja. hemel. Ja, ja. Je hart en nieren niet. Oh. Dus die worden verbrand. Oh. Die hadden ze toch ook af kunnen staan dan? Iemand die begraven wordt, nou ik heb er nog nooit een uit het gras zien komen. En die heeft wel zo'n hart en nieren. Hè? Ja. Wat is nou je vraag? Mijn vraag is dan namelijk, zeg maar, van die vier miljoen die gemeerd worden, zitten heel goed. Katholieken bij, hè, van de CDA. Hoe heet die? Van Segens van de CD. Wat, wat is je vraag, Henk? Mijn vraag is namelijk waarom dat die mensen dat niet afstaan. Die weten dat ze verbrand worden, dat dat hart en die nieren niet naar de, naar de hemel gaan. Mm -hmm. Alleen Jezus en Jeruzalem. Wil je het alleen van de katholieken weten? Ook nou, nou, je... voor iedereen die. die die niet-gelovig zijn ook, maar ja, specifiek zwaar gelovig. Ik ben zelf voor de eerste en tweede communie aangenomen. Hè? Oh. Ik bedoel, ik zou het ook doen, maar voor mij heb het geen nut, want ik heb het nagevraagd. Want dat uh, is allemaal. Uh... Versleten. Ja, versleten. Ik ben 72, dus. Oh. Maar ik, ik kan het niet begrijpen dat die mensen zo denken. Want, ik bedoel, ik, ik kan niet zeggen: mijn buurman is katholiek en die doet het niet. Hè? Maar over heel Nederland genomen dan, aan iedereen dan. Die weten als je je laat cremeren... dat je hart en nieren weg zijn. Huh? Ja, maar dat heb je nu een paar keer gezegd... maar je wil dus ja. eigenlijk gewoon weten... waarom niet ik, iedereen ik, ze, ze, ze organen doneert. Waarom niet? Laat men als echte priester dat zeggen of zo... of misschien doet die priester het wel... of, of een ander... Die... Je weet dat het verbrand is, wat moeten ze dan daarmee? <laughs> ja. 080112. Ik snap wat ik bedoel, Aasfruit. Ja, ik snap wel wat je bedoelt, maar ik weet ook dat sommige mensen het gewoon heel griezelig vinden. Ja, maar ik vind cremeren ook gezetelijk. Maar ja, je, je moet er niks van merken zeggen. Dus ik heb het dan niet gemerkt. Dus. Maar ja, ik heb ook niemand uit het gras zien komen. En die had wel zo hard aan de nieren. Huh? En, uh, ik snap niet dat die mensen er zo op tegen zijn. Ik ben er helemaal niet op tegen. Iedereen mag, iedereen mag weten wat hij doet natuurlijk. Ja. Maar als je de mensen kan helpen... en er is minstens 1 miljoen die zich laat cremeren... want dat loopt storm. Want dat begraven is hartstikke duur geworden. Huh? Dus uh, dan kunnen die mensen toch helpen ermee. Goed, en, het is de, de, meer de dan, de, dan duidelijk... De, het, is, je het is weer eens duidelijk. Het je is een vraag is duidelijk. Ja, meer dan. Het is een rot onderwerp, maar misschien trekt het heel Nederland wel over de vloer. Dat, ja. dat iedereen gewoon straks. Uh... Ze zegt: Oké, okay, ik word toch gecremeerd." Dus lijkt me hard nieren hier in mijn Of dat goed, uh, goed is. Nou ja, ik kan gewoon. Ik kan gewoon, ik kan gewoon vragen: Of er mensen zijn die absoluut niet hun organen willen afstaan. En waarom dan niet? En waarom dan niet? Nee, en pas als je dood bent, hè? Ja, ja, precies. Die, die ja. begraven worden, die hebben nog gehoopt dat ze uit graf kunnen staan. Hè? Ja, je weet het staan. niet. Je weet het niet. <laughs> je weet het niet. Maar, maar cremeren weet je het ja, wel. Je het weet het vrij zeker. Dan weet je vrij zeker dat je verbrand bent. Ja. Ja, steek jij je hand er in de fik, of, uh, uh, uh, ja. dan weet je ook dat er verbrand is. Doe dat maar, maar, cremeren, maar... Niet ja. ja. Waarom dat ze dat dan niet doen? Waarom dat ze ja, daar... ja, ja, ja, ja. Precies. ja oké okay, als ja. je doeg doeg 0800 Ruben Ruben ja goede nacht nachtzuster. hallo Ruben Heel Ruben ja uh, nacht, zuster, ik heb uh, twee vragen voor u en uh, even, al, al even een korte reactie de integriteit van het lichaam ja. is een grondwettelijk recht ja, dus de. Ja. de, de, de maar, maar hoe zit het dan, Ruben? Want ze hebben het erover dat, uh, dat het dus, uh, zeg maar, standaard wordt dat je je organen doneert, maar dat je aan kunt geven dat je dat niet wil. Maar dat is dan toch in strijd met de grondwet? Nee, als men in strijd met de grondwet is, als er geen mogelijkheid wil zijn om ja te zeggen of om nee te zeggen, dan zou... Kijk, de wet is nog niet geweest. We gaan dus nu uit van de, van de huidige situatie. Dan is het zo dat je ja moet zeggen. Dat is eigenlijk het, uh, het uh, juiste. Want dan heb je jouw wil die je uit. En je uit je wil door middel van een verklaring. Ja, ja maar, als je, maar wat, er, wat, wat men nu wenst, is een omgekeerde situatie... Dus dat je van staatswegen, of wettelijk, uh, bij wijze van spreken om het woord te zeggen, uh, dat, dat je lichaam staatseigendom is. En uh, dat je wel het recht hebt om nee te zeggen. Dus je hebt altijd nog een beschikkingsrecht over je eigen lichaam. Ja, oké. Okay ja, oké. Okay. ja, maar de, en, maar de ik vraag gaat, even, want ik ja. laat hem openstaan omdat de vraag van Henk dus is of mensen uit ja. kunnen leggen waarom ze besluiten om dat niet te doen. dus Precies, die laat ik dat gewoon. dat is gewoon gaan weer doen. een persoonlijke ja. overweging. ja, en daar zijn we nog wel ja. benieuwd naar. ja. oké, okay, ik graag, ja, uh, ik wilde u antwoorden op uh, het feit uh, van die gemeentelijke basisadministratie. ja. Ja, één, vastgesteld moet worden, nachtzuster, dat hij een onvolledig feitencomplex heeft doorgekregen. Ja. Dus uh, er is aan u niet alles verteld. Uh, niet alle feiten. Maar uh, wat, die meneer, wat die meneer nu kan doen, is die brief die hij heeft ontvangen, is een beschikking. En hij heeft zes weken om tegen die beschikking bezwaar aan te tekenen. Mm -hmm. Geadviseerd zou worden om onmiddellijk bezwaar aan te tekenen. Tekent hij bezwaar aan, dan kan hij altijd nog een beroep doen op het inzagerecht. Dan kan hij inzage vragen in de rapporten die de gemeente wetshalve heeft moeten opstellen om tot deze beschikking te komen. Dus er is een onderzoek geweest. Volgens artikel 1 van de algemene Wet Rijksbelastingen mag je zelf je woonplaats kiezen. En dat is ook zo in het burgerlijk wetboek. Dus die meneer waar hij wonen wil, mag hij zelf bepalen. Alleen, hij moet, uh, uh, er is ook een wettelijke plicht om je te laten administreren. En dat moet op dus de juiste gegevens en de juistelijke feitelijke gegevens gebaseerd zijn. Die meneer die moet dus... Wat hij nu moet doen is een bezwaar aantekenen. Ja. En uh, dan een beroep doen op zijn inzagerecht. Want dan mag hij recht doen. En dan de feiten corrigeren zodat de brief weer wordt uh, ingetrokken en ongedaan oh. wordt gemaakt. Want wat kan, ja. uh, wat kan de reden zijn dat ze je uh, uitschrijven uit de gemeente? Dat je gewoon... Ha. Dat kunnen verschillende redenen zijn. Eén, uh, er heeft verplicht, een, dat is wettelijk verplicht, er heeft een onderzoek plaatsgevonden. Dus die meneer heeft, uh, er is kennelijk meer aan de hand, het kan een Airbnb geval zijn. Oh ja. <laughs> ja, waarmee wij vaak te maken hebben. En uh, nou, dat kan een reden zijn. Er kunnen nog andere redenen zijn, uh, bijvoorbeeld dat die meneer vertrokken is uh, naar, uh, naar elders. En dan, uh, komt, uh, ook dat, dat komt ook zo te staan. Maar die reden... Staan in die brief. Staan okay. in de beschikking. Ja. Ja. Ja. Dus uh, u moet meer weten, uh, u moet meer worden verteld over de beschikking. Ja. Maar wat hij nu kan doen, is conserveren, dus bezwaar aantekenen. Ja, duidelijk. Ja. En, ja, en uh, ten aanzien van die medicijnprijzen: dat is zo dat het geen Europees recht is. Dus de medicijnprijzenbeleid is niet overgedragen aan Europa, net zoals de belastingen. Dus is er geen grondslag dat Europa de prijzen bepaalt. Het is nog altijd nationale wetgeving. Maar zou Europa niet met elkaar kunnen afspreken... we gaan dit met z'n allen regelen... zodat ze wat meer, um, wat meer overwicht hebben op de medicijnenproducenten? Medicijnproducenten, ja. Ja, dan moeten alle 27, 27, 28 bij elkaar komen... En zeggen van Europa, wij dragen dit ook aan Europa over. Ja. Nou, dat, dat, dat wordt even lastig. Alle neuzen dezelfde kant no, op. Nou, precies. Net ja. zoals belastingen. Ja. Goed, dat weet je helemaal. En die meneer die, die een boete had gekregen. Ja. Die meneer die, uh, ja, die, meneer die uh, moet uh, bezwaar, ook bezwaar aantekenen. En dat doe je bij de eenheid, bijzondere eenheid Utrecht. Dus bij de officier van de te Utrecht. Het staat, in die, het staat in de beschikking die de meneer heeft ontvangt. Mm -hmm. En hij mag opvragen de foto's. En als er geen foto's gemaakt zijn, mag hij opvragen het proces verbalen. En daar staat alles in. Precies. Maar dan moet je uh, en wel en betalen, toch? Nee, om bezwaar aan te tekenen niet. Als, als de zaak voor de kantonrechter komt, dus als er beroep wordt aangetekend... dan moet je een conserveren bedrag voldoen. Dus dat is de hoogte van de boete. En dan gaat de zaak naar de kantonrechter. Oh. Maar om bezwaar aan te kunnen is gratis. Dat hoeft, hij, dat hoeft hij niet te doen. Dan moet hij vragen om uitstel van betaling. Oh ja, ja maar dat moet je niet vergeten. Want als je, want, oh. Dat moet je, niet vergeten. Anders zit je in het proces van bezwaar. de regering door. Ja, precies. precies. Ja, en, en die, u, heeft, u heeft een heel volledig antwoord gekregen op de vraag betreffende de belastingalmanak. Ja. Die van Pluwer, die van Elsevier verdwijnt. Maar Pluwer is evengoed. Maar Pluwer is heel mooi omdat dat een cd'tje bijlevert. Oh. En ik begreep van uw, uw uh, beller dat die uh, uh, een zelfdoener is. En dat hij wilde weten van, LV4 gaat weg, mm -hmm. maar wat komt er voor in de plaats? Nou, hij kan Kluwer dus uh, raadplegen en het cd'tje van Kluwer. En de data, als hij het cd'tje heeft ingevuld, kan hij de data zo doorsturen naar de belastingdienst. Prima, nou dan zijn we weer rond ja. Ruben, dankjewel. Helemaal nachtzuster. En nachtzuster, ik wil zeggen, vergeet je straks de crypto niet. Komt helemaal goed, Ruben. Dankjewel. Absoluut, nachtzuster. Dag. Ja. Dag, nachtzuster. Ja, dan zeg ik weer 0800 1121 voor vragen en antwoorden... en natuurlijk de oplossing van het cryptogram, oftewel de crypto. En die luidt vannacht als volgt. Zoutjes met het adres van de kat. Zoutjes met het adres van de kat. Vijf letters, daar moet de oplossing uit bestaan. En 0800-1121 is het telefoonnummer. He's a cat. De cats waren dat. En de crypto van vannacht luidt. Zoutjes met het adres van de kat. En uh, je kunt dus bellen naar 0800 1121, als je weet welk woord van vijf letters we zoeken. En je kunt natuurlijk bellen met vragen en met antwoorden. Dat uh, is nog een uur lang, tot uh, zes uur. Dus blijf dat vooral doen. Els, goedenacht. Ja, goedemorgen. Hallo. Ik wil even over die bekeuringen vertellen. Ja. Van, uh, je krijgt nooit een bekeuring via de computer. Ik heb dat al heel vaak meegemaakt en je schrik je echt. Ja. Nou, ik weet niet wat als je een bekeuring krijgt, want vaak is die al heel hoog. Maar uh, ik heb dat nagekeken en uh, dan krijg je soms ook nog een herhaling. Mm -hmm. Maar uh, betaal nooit als je via de computer een bekeuring krijgt. Want vaak staat er geen kenteken bij. Ook niet de plek waarop dat je uh, de bekeuring uh, gekregen hebt. Dus mijn advies is betaal nooit als je het via de computer krijgt. Want dat is allemaal spam en phishing. Dat... Maar, maar zei hij dat? Dat hij het via de computer had gekregen? Dat had ik begrepen. Ja, ik werd wakker. Ik hoorde dat over een bekeuring via de computer... Oh, dan heb ik en, veel niet goed op gelet. Want dat, uh, ja, dat had ik natuurlijk nou, moeten weten. Als dat niet zo is, maar als je een bekeuring krijgt... Want een bekeuring krijg je altijd uh, via de post. Ja. En ja. Dan, staat je, dan staat je kenteken erbij. De plek van het delict. Dus als je het via de computer krijgt, nooit betalen. Nou, kijk, dat zijn bekeuring adviezen. Staat, ja. het, het lijkt helemaal echt precies hetzelfde... als wat je van de, het CEB krijgt of zo. Mm -hmm. In ieder geval, het is... Precies hetzelfde, het, uh, maar betaal niet als ja. het via de computer uh, aangeboden wordt, want het is echt nep. Nou, dus een goede waarschuwing, Els. Dankjewel. Okay. Gaan we allemaal niet meer doen. <laughs> Doei. Okay. Hoi. 0800 1121 En ik zie dat ik uh, vergeet om nog eventjes de vraag van Marco te herhalen. En daar ben ik toch wel heel erg benieuwd naar. Of iemand daar een uh, oplossing op kan geven. Die vraagt zich namelijk af waarom uh, Nederlandse zangers... vaak de neiging hebben om heel veel noten te zingen. Dus uh, om in plaats van die ene enkele noot uh, te zingen. Uh, uh, en uh, mocht je daar een oplossing op weten, dan horen we het ook heel graag. Via 0800 1121. Ik zoek ook nog steeds uh, mensen die iets kunnen zeggen over de vraag van Jos. Of meer mensen het gevoel hebben dat iemand die overleden is als een soort beschermengeltje met je meereist. Uh, Daan, die zit nog steeds met die kwestie van het eerste uur. Was uh, echt de tweede beller van vandaag. Waarom zit er in een doos eieren altijd één ei waar nog een veertje op geplakt zit? 0800 1121. En Karim, want we hebben. We natuurlijk weer een prachtig antwoord gekregen van uh, Ruben. Maar Karim wil ook nog graag weten... of je ergens de prijslijst van boetes terug kunt vinden. Kun je ergens vinden wat een boete voor wat precies kost? Uh, en eens even kijken, naar nou ja, Wim die dus die uh, brieven kreeg... die waarschijnlijk oplichterij zijn en wat hij daar nog verder aan kan doen. En Henk die mensen zoekt, die willen vertellen... waarom ze niet hun organen af willen staan. 0800-1121. Leen? Ja, als het goedemorgen... Goedemorgen. Goedemorgen. Hi. In ieder geval van harte met je nieuwe studio. Oh, dankjewel. Kun je het horen? En alles ruikt natuurlijk naar nieuw. Ook je tulpen, want die zijn vers neergezet, dus mag ik aannemen. Verse tulpen, verse vloerbedekking. Echt. Ja, heerlijk hè. Weet je wat en lekker is? ook allemaal? Of is alles, alles, nee. Ja, uh, alles. Ik heb me laten vertellen dat al het geld van de publieke omroep nu op is. Oh, oh, oh, oh, dus we moeten niet denken dat we ooit nog een nieuwe bureaustoel krijgen... want het is nu op, maar ik heb zelfs een nieuw toetsenbord. Zo. Dat is zo lekker. Een... Er zitten nog geen broodkruimeltjes in. Nee, nee, nee. nee dat soort dingen. Ja, ja, ja, dat ga je krijgen op de deur. Hè? Ja. Maar ik, ik belde over, uh, over Jos, hè? Ja. Ja, ik heb zelf die ervaring ook. Ik heb ook het, uh, het uh, steeds het gevoel dat mijn ouders en, en de dierbaren gewoon bij me zijn. Het heet ook geen zijde, hè? genenzijde betekent dat ze niet in de hemel zijn of, of waar dan ook. Ze zijn gewoon tussen ons in. En dat is wat mediums ook vaak zeggen. Het heeft te maken met een, uh, het uh, astraal lichaam. Het, astrale, as, het astraal lichaam is dus goed ontwikkeld. Net zo goed als mensen een grote of een, een kleine of een neus hebben. Of wat er, dat is precies hetzelfde ook met je astraal lichaam. Oh. En daar maak je contact mee met genenzijde. En dat is wat mediums hebben. Ook heel erg. Dat is oh. geen hocus-pocus, dat is gewoon natuur. Oh, dat is wel goed om te weten. Ja, en ik heb een prachtig mooi. De, eigenlijk is eigenlijk de aanleiding van mijn bellen... Dat komt dat ik vorige week juist uh, het boekje De Dood en andere vormen van leven heb uh, gelezen van Rudolf Steiner. Oh ja, en... dat is toch de oprichter van de vrije school? Ja, van antroposofie. Ja. Ja. En hij heeft die, de pagina 37 van dat boekje, staat zoiets zo moois Zoek en het even op. dat wil ik graag uh, delen ja. met, de, met de luisteraars en vooral met de mensen die, uh, uh, die, uh, die net hun dierbare verloren hebben, daar schrijft hij, kinderen die overleden zijn voor ons niet verloren, zij verliezen hen niet, zij blijven geestelijk altijd bij ons. En bij oudere mensen die overlijden, kunnen wij het omgekeerde zeggen. Bij hen kunnen wij zeggen, ze verliezen ons niet. Ja, ik vind het mooi gezegd. Maar ja, ik geloof in helemaal niks, dus het is... Uh... Je moet ook niet nergens in geloven. Nee. Ik geloof ook nergens in. Een uh, soort mysticus geweest, die is de fout begonnen... en daar zijn al die religies door ontstaan. Ik <laughs> ergens aan geloven. Nee, maar ik vind wel, iedereen mag van mij geloven wat hij wil... Ja. Dat, is, dat ga ik me absoluut niet tegenaan bemoeien. Maar ik vind het, ik vind het wel mooi omdat ik, het lijkt mij echt onhandelbaar om een kind te verliezen. Dus ik vind het wel mooi als je daar ergens troost in kunt vinden dat er nog, uh, dat ze nog ergens iets... Nou, ik, heb, ik heb een vriendin in Haarlem. Die, die heeft een verschrikkelijk. Uh, die heeft een dochter verloren in. Uh, in Venezuela. Met een vliegtuig neergestort. Ja. Die is nooit meer teruggevonden. Nee, en dan is het fijn als je op een of andere manier. nog iets van, van troost kan vinden, natuurlijk. Dus een mooi stukje heb je gedeeld, Leen. Dank je wel. Nachtzuster, een programma.